Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Er komt een extern en onafhankelijk onderzoek naar de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA. De partij heeft dat besloten omdat er onduidelijkheid blijft over de gang van zaken. Minister Hugo de Jonge won de verkiezing. Hij kreeg net iets meer stemmen dan de nummer twee Kamerlid Pieter Omtzigt. Achteraf kregen een aantal leden elektronisch een bedankje voor een stem op de kandidaat op wie ze niet hadden gestemd. De partijleiding zei eerder dat er geen technische fouten waren gemaakt. Omdat er toch twijfel bleef, vroeg omzicht het CDA-bestuur alsnog om uitleg. Jacob Blake, de man die zondag door de politie werd neergeschoten in de Amerikaanse staat Wisconsin, is volgens zijn vader vanaf zijn middel verlamd. Zijn behandelend artsen weten nog niet of die verlamming blijvend is. Wat er zondagmiddag precies is gebeurd in de plaats Kenosha wordt nog onderzocht. Getuigen zeggen dat de zwarte man een ruzie wilde sussen. De politie was afgekomen op een melding over een ruzie in de huiselijke sfeer. Blake is meerdere keren beschoten. De betrokken agenten zijn voorlopig op non-actief gesteld. In een onderzoek naar drugshandel heeft de politie bijna anderhalf miljoen euro aan contant geld gevonden. Begin deze maand waren er huiszoekingen in Den Haag, Nooddorp en Capella aan de IJssel. Er zijn drie verdachten aangehouden. Ze zouden met een vierde verdachte drugs hebben gesmokkeld naar Zweden, Groot-Brittannië en Spanje. Een ex coffeeshophouder Johan van Laarhoven is in zijn cel aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en het vormen van een criminele organisatie. Hij zat al wegens witwassen in een andere zaak. Het weer. de komende uren op steeds meer plaatsen droog. Vanavond en vannacht wisselvallig en vannacht en morgen gaat het hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen. Er kunnen vannacht windstoten voorkomen van 100 km per uur. En in het binnenland ook nog van 75 km per uur. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Thank you.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 Communist in meer in de, ja, de, de mainstream jazz-traditie. Really should be laughing. The nights were warm And your arms were warm And a dream to fall Yeah. Hey.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 op 48-jarige leeftijd al uh, de das om. Ik meen in 1984, Esther Phillips. <middels> Alexander, Een Amerikaanse saxofonist die inmiddels zo'n uh, mm, ja, 55 jaar oud, uh, geloof ik, een hele volle sound heeft. Die geweldige techniek, beetje al la Sonny Rollins. Een nummer van een album met een uh, Latijns-Amerikaanse tientje, met een Latijns-Amerikaanse uh, vibe. Het album heet Song of No Regrets uit uh, 2017. En je hoorde onder meer op uh, trom trompetten, uh, dat andere fenomeen, uh, John...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 En de die yeah yeah en de die yeah yeah en de die yeah yeah yeah yeah yeah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 My feet, and baby, baby you got what it takes. I say, mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. mm -hmm. you know you got just what it takes because it takes more than an effort. Stay away from you, and it takes more than a lifetime to prove that I'll be true.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 Van zie